Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De partij van president Macron, en Mars, heeft volgens de exit polls bijna 33% van de stemmen gehaald bij de Franse parlementsverkiezingen. Vandaag was de eerste ronde, volgende week is de tweede definitieve. De conservatieve partij Le Républicain heeft 21% gehaald, veel minder dus dan de 33%. En Front National haalde 13,5% van de stemmen. De Molukse gemeenschap heeft vandaag in Bovensmilde en Assen de beëindiging herdacht van de treinkaping bij De Punt. Die begon 40 jaar geleden, op 23 mei 1977, en eindigde bijna 19 dagen later met een bestorming door mariniers. Daarbij kwamen zes kapers en twee passagiers om het leven. Nabestaanden willen nog steeds opheldering over die bevrijdingsactie. In Alphen in Brabant wordt al uren gezocht naar een jongen die is verdwenen. toen hij aan het zwemmen was in een recreatieplas. De tiener was met een paar vrienden aan het zwemmen. en werd het laatst gezien in het midden van de Plas, het Zand. Er wordt onder meer gezocht door duikers van de brandweer.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 De politie in Duitsland laat drie Britten vrij die gisteren werden gearresteerd. Ze voerden een, aan boord van een vliegtuig van EasyJet een verdacht gesprek. Volgens getuigen met de woorden bom en explosief. Het leidde tot een voorzorgslanding. De politie zegt dat niet is gebleken dat er reëel gevaar is geweest. Het vliegtuig is doorzocht. Een verdachte rugzak is opgeblazen. Maar er zijn geen sporen van explosieven gevonden. Rafael Nadal heeft Roland Garros gewonnen. In drie sets versloeg de Spanjaard de Zwitser Stam Nadal heeft nu 15 Grand Slam titels. Dat is nog geen record. Roger Federer won er 18. Het weer. Later vannacht wordt het droog en het wordt 14 graden. Morgen wisselend bewolkt in het binnenland een bui en 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 En bevalt het? Is ja, het een leuk Volk, ja. Ja, dorp is het eigenlijk, hè? Een dorp. Ja. En uh, tegen de duinen aan. Dus uh, heel veel natuur om ons heen. En hm. ook heel veel groen ja. in het gebied waar we wonen. We hebben een ontzettend hm. leuk huisje. En ik woon er samen met Frida, met mijn vrouw. Hm. Ik heb drie mooie, mooie dochters en allemaal het huis uit. Ja. De oudste is getrouwd heeft twee kinderen. Hm. En uh, ja, we zijn gelukkige mensen. We zijn echt gezegend door God. Ja, geweldig. Ja. Dat, is, dat is een mooi verhaal. En jullie zijn opa en oma dus ook nog. We zijn opa en oma. Wat leuk allemaal. En, uh, ja, en vrijdag ja. mag ik altijd uh, oppassen, elke vrijdag, Oh Met mijn kleinkinderen. Ja. Hoe oud zijn jullie? Ivan je? is 4,5 oh. en Loos is anderhalf jaar oud. Dan wat leuk. Een jongen en meisje. Echt? Ja, ja, ja.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 ...van datgene wat de dominee mij daar te vertellen had. Ik begreep er helemaal niets van. Categorisatie, sorry, maar was mij best wel moeilijk... ...om te begrijpen wie God is. Daarna ben ik dus getrouwd met Frida. En uh, ja, ook heel, heel toepasselijk in het kerkje van Bloemendaal. Hm. In het dorp waar we, waar we inmiddels dus zijn gaan wonen, uh, 30 jaar geleden. En... Uh,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 Island, where the music needs me right outside the airport doors My mind fills with all the guapo sunlight On the island of plantation slums hotels and more Llévame, llévame al paraíso Donde la vida es calma, yo no en el haré Oh Llévame, llévame al paraíso Donde la vida es calma, yo no en oh, oh, oh, el de la vida es calma, yo no en el haré más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 Als voor de regen en een vriend sticht bij jou. Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schat plaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang.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 opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het verhaal van een geheime gelovige. Ik ben Moeplang uit Nigeria. Dertig jaar oud...